There are a million reasons to listen to Odeo, and this is one. Ik ontspan de spieren van mijn voorhoofd, ogen en kaken. Ik neem afstand van de dagelijkse gebeurtenissen en concentreer me op de oefening. Voordat ik begin, adem ik rustig in en adem weer langzaam uit. Ik adem rustig in en adem langzaam uit. Ik adem rustig in en adem langzaam uit. Mijn ademhaling is rustig. Ik richt mijn aandacht op mijn benen en heupen. Mijn benen en heupen zijn zwaar en warm. Mijn benen en heupen zijn zwaar en warm. Mijn benen en heupen zijn in rust, in diepe rust. Mijn ademhaling is rustig. Ik richt mijn aandacht op mijn buik, borst en rug. Mijn buik, borst en rug zijn zwaar en warm. Mijn buik, borst en rug zijn zwaar en warm. Mijn buik, borst en rug zijn in rust, in diepe rust. Mijn ademhaling is rustig. Ik richt mijn aandacht op mijn armen, schouders en nek. Mijn armen, schouders en nek zijn zwaar en warm. Mijn armen, schouders en nek zijn zwaar en warm. Mijn armen, schouders en nek zijn in rust, in diepe rust. Mijn ademhaling is rustig. Ik richt mijn aandacht op mijn voorhoofd, mijn voorhoofd is aangenaam koel, mijn voorhoofd is aangenaam koel, mijn voorhoofd is in rust, in diepe rust. Ik kijk in het licht. Alles wat daar buiten is, interesseert me niet. Ik kijk naar het licht en zuig als het ware door mijn ogen het licht naar binnen. Ik voel me rustig op mijn gemak en ontspannen. Ik voel me prettig. Alleen het licht van dit sterretje komt door mijn ogen naar binnen en verlicht mijn innerlijke ruimte. Ik voel me prettig en ontspannen en bij elke uitademing wordt mijn ontspanning dieper. Op het moment dat ik de behoefte heb mijn ogen te sluiten, laat ik ze rustig dichtvallen en ben ik in een prettige en diepe ontspannen toestand. ben ik helemaal op mijn gemak en ontspannen en voel ik me prettig en relaxed. Mijn oogleden worden zwaarder en zwaarder en zwaarder. Ik heb steeds meer de behoefte om mijn ogen te sluiten. Ze worden moe, loom en slaperig. En ik ben zo dadelijk volkomen rustig en ontspannen. In een aangename toestand van doelgerichte ontspanning waaruit ik elk moment wanneer ik dat wil, kan wakker worden. Ondertussen zuig ik dat licht door mijn ogen naar binnen en verlicht ik mijn innerlijke ruimte. Ik voel me helemaal op mijn gemak en ontspannen niets om me druk over te maken, niets om aan te denken, alleen dat licht dat mijn innerlijke ruimte verlicht. Dag tot dag gaat het met mij in alle opzichten beter en beter. Ik zal meer tijd nemen voor rust en ontspanning. Ik geloof in mijn eigen kracht en mogelijkheden. Ik hou vol, ik ga meer positief denken, ik ben een veilbaar menselijk wezen en een waardevol Mens, ik ben goed in waar ik maar goed in wil zijn, ik ben heel goed in het volbrengen van mijn taken en ik zal mijn doelen bereiken. Van dag tot dag gaat het met mij in alle opzichten beter en beter. Ik word sterker en gezonder. Er voltrekt zich een verjongensproces in me. Giftige stoffen of negatieve intenties verdwijnen uit me zo snel en in zo grote mate als goed voor me is. Ik begin steeds meer vrijheid te krijgen. Ik begin in alle opzichten steeds beter te functioneren. Ik zal steeds beter blijven functioneren in de komende tijd. Ik zal steeds meer van mezelf benutten, totdat ik in staat zal zijn een veel groter bereik van mijn eigen potentieel te benutten. Ik begin harmonieus en volledig te worden. Ik ervaar een grote lust tot leven. Ik begin steeds meer van het leven te genieten. Ik zal in staat zijn van allerlei relaties te genieten, ook als ze moeilijk kunnen worden en een beroep op me doen. Ik zal al wat een beroep op me doet boeiend vinden en creatief benaderen. Mijn zintuigen worden scherper. Mijn hersenen, mijn beste vrienden, gaan beter functioneren. Mijn geheugen functioneert beter en ik kan genieten van wat ik tot nu toe geleerd heb. De ritmen van mijn leven stromen door me heen. Maken me creatiever, wijzer, stimuleren mijn fantasie. Ik voel meer begrip en zorg voor anderen en ben duidelijker aanwezig in wat ik doe en geloof. Ik ben een volledig en waardevol mens. Ik heb zelf controle over mijn leven en neem de verantwoordelijkheid voor wat ik doe en voor wat ik voel, ik ga steeds meer dingen doen die ik leuk vind, de omstandigheden zijn zoals ze zijn en ik kan zelf mijn reactie bepalen op wat er gebeurt. Ik kies ervoor redelijk en positief te denken. Het leven is compleet en aangenaam. Het is goed voor mij om het te ontspannen en plezier te hebben. Het leven is een avontuur en ik leer zowel de plezierige als de onplezierige kanten te accepteren. Het is goed voor mij om risico's te nemen en uitdagingen aan te gaan. Dingen mogen mislukken van elke fout kan ik leren. Elke tegenslag brengt me een stapje dichter bij succes. Ik mag succes hebben. Ik mag mijn doelen bereiken. Ik ben waardevol en uniek en ik verdien waardering en respect. Mijn gevoelens en mijn behoeften zijn net zo belangrijk als die van een ander. Het is goed om zowel innerlijk als uiterlijk gewoon mezelf te durven zijn. De meeste mensen accepteren mijn tekortkomingen. Ik kan het tegen als iemand iets over mijn kwetsbare punten zegt. Piekeren is zinloos. Problemen los ik op door er echt iets aan te doen. Elke moeilijke of beangstigende sociale situatie kan ik overwinnen. Zeker als ik het rustig aanpak en als ik het in kleine stapjes benader. Ik kan leren me in de buitenwereld en tussen andere mensen meer op mijn gemak te voelen. Het contact met anderen biedt nieuwe mogelijkheden en kansen. Ik verheug me op vriendschap, liefde en samenwerking. De buitenwereld heeft veel te bieden. Ik kan leren en groeien door meer met andere mensen om te gaan. Iedere keer wanneer ik onzeker ben, werk ik aan de volgende punten. Ik blijf me ontspannen. Ik probeer redelijk en positief te blijven denken. Ik doe steeds opnieuw de dingen waar ik bang voor ben. Ontspannen, denken en doen zijn de belangrijkste elementen in mijn strijd tegen onzekerheid. Ik beloon en complimenteer mezelf na elke kleine of grote overwinning. Het is mogelijk zekerder te worden en steeds beter met andere mensen om te gaan. Denk je sterk en denk je zeker. Mijn ademhaling is rustig. Ik beëindig nu de ontspanningsoefening.